7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Verbazing bij de ANWB over weigeren nachtvluchten met traumahelies. Duits dioxineschandaal breidt zich uit. En Amerikaans leger gaat voor het eerst in ruim 10 jaar bezuinigen. De ANWB is verbijsterd dat er geen nachtvluchten met trauma-helikopters in Amsterdam en Groningen mogen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur geeft er geen vergunning voor. Hij vindt het niet veilig om in het donker vanaf de daken van de ziekenhuizen op te stijgen.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 In Zuid-Limburg veroorzaakt smeltwater veel overlast. Straten en kelders zijn ondergelopen doordat de sneeuw aan het smelt is. Volgens de brandweer kan het in de loop van de ochtend ook in de Maas voor overlast gaan zorgen. De rivier brengt veel smeltwater uit Frankrijk en België met zich mee. Als het water blijft stijgen neemt de brandweer in de ochtend maatregelen.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 In Groot-Brittannië zet, zet de regering extra agenten in rond openbaar vervoerknooppunten. Dat gebeurt nadat de kans op een terreuraanslag is opgeschaald naar het op één na hoogste niveau. En daarom worden vliegvelden en metro- en treinstations in Londen extra bewaakt. Een concrete aanleiding is er niet. Het gaat om voorzorgsmaatregelen, benadrukt Scotland Yard. De afgelopen maanden is de bezorgdheid in Europa over een aanslag zoals in het Indiase Mumbai gegroeid.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 Vorig jaar raakten 800 mensen besmet van wie er één overleed. Gemiddeld raken jaarlijks toen 200 mensen besmet. Door de vele regens was er afgelopen jaar extra veel stilstaand water. De ideale voedingsbodem voor de muggen die de ziekte verspreiden. Dan het weer nog, er is kans op mist. In het midden en zuiden is het bewolkt en er valt regen. In het noorden is het nog onbewolkt, maar later vanochtend overal bewolking en regenachtig. Het wordt vanmiddag 3 graden in het noorden en 9 in het zuiden. Morgen wordt het herfstachtig, veel wind, bewolking en regen, maar wel zacht. ANWB Verkeersinformatie, momenteel nog geen files in Nederland. Wel een waarschuwing voor plaatselijk dichte mist in het noorden en het midden van het land. Verder zijn in het hele land de lokale wegen door bevriezing hier en daar glad. Swiss Sands, bedemakers sinds 1918.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 dit is een boodschap van Sieren. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, in Limburg gaan de zandzakken voor de deur. En hier en daar is het al te laat, daar staat het water al in de kelders. Zo dadelijk een reportage. België hebben ze al flink last van het hoge water en nog lang geen regering. Het lijkt erop dat ze op dag 208 van de formatie helemaal overnieuw kunnen beginnen. Maar eerst de trauma-helikopters. S'nachts mag er niet mee gevlogen worden. Tenminste niet vanuit Amsterdam en Groningen. Terwijl dat best zou kunnen. De AWB heeft de verantwoordelijkheid voor de traumahelikopters in Nederland. En aan de telefoon nu de directeur van de AWB, Guido van Woerkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vliegen ze niet vanuit Amsterdam en Groningen? Ja, we waren helemaal klaar voor, uh, voor 24 uur vliegen. Dus ook in de nacht. Dat is uh, gevraagd uh, aan ons en aan de ziekenhuizen. Naar aanleiding van de Volendam-ramp. Uh, ja. We moesten klaar zijn van het ministerie van Volksgezondheid op één... Uh,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 Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum in Groningen... als daar niet gevlogen mag worden? Ja, dat betekent dus eigenlijk dat, dat heel Noordwest-Nederland... verstoken is van, van snelle traumahulp in, in de nacht. Daar moet dan s'nachts een ambulance gewoon over de weg gaan komen? Daar moet een ambulance over de weg gaan. En we hebben toen in die Volendam-Ram ook echt wel gezien... dat het nodig is om er heel snel te zijn. En we hebben ook andere... Uh, rampen gezien, waarbij het toch heel prettig zou zijn als uh, artsen en verpleegkundigen heel snel ter plekke kunnen zijn. Dus het is niet voor niets uh, dat die traumazorg op deze manier is ingericht. Even in oplossingen denken, waar kunt u nog naartoe? Misschien in samenwerking met de KLPD, het KLPD? De KLPD, uh, die mag ook niet op het dak uh, landen. Verder is de samenwerking met de KLPD en de helikopters goed. We hebben uh, dezelfde type helikopters, dus die uitwisseling is, is goed. Ja, maar kunt u niet op hun landingsplek dan landen en er een ambulance bij zetten? Nou ja, het gaat om 15 minuten. Dus alles wat, wat extra tijd kost om mensen te gaan, uh, gaan vervoeren, uh, of artsen of patiënten, dat is gewoon te veel. En het is niet voor niets dat er gekozen is voor dit systeem. Dus onze oplossing is: geef in ieder geval uh, nu die vergunning, uh, zorg ervoor dat het mogelijk is en wil uh, de minister in overleg met anderen naar een andere oplossing. Nou, werkt dan maar aan een andere oplossing en als het zover is dan schikken wij ons aan. Ah, Welke voorlopig willen we vliegen. Welke minister spreekt u nu trouwens aan, die van Volksgezondheid? Nou, eigenlijk de, minister van, de staatssecretaris van uh, Infrastructuur en Milieu... want die heeft die vergunning uh, niet ja. verleend. Uh, dus die zal uh, eerst toch eens moeten nadenken... of de afweging die gemaakt is, uh, nou wel een terechte is. Ja. Kunt u ook trouwens nog even aangeven... hoeveel geld er eigenlijk is geïnvesteerd in, in die daken? Ja, dat zou je eigenlijk bij uh, de, de ziekenhuizen zelf moet, uh, moeten ja. vragen. Maar daar heb je toch wel over miljoenen. Er is miljoenen ingestopt en dan vlak voordat het in bedrijf wordt gesteld, dit? Dit, precies. Ja, ja, dat vinden en... wij uh, spreken met twee monden en dat zou de overheid niet moeten doen. U bent boos? Boos. Juist, meneer Van Woerkom. Dat is duidelijk. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan, Verder gedaan. Goedemorgen. Um, Guido van Woerkom. Eens kijken of we daar nog reacties op kunnen krijgen. Bijvoorbeeld van die ziekenhuizen die geïnvesteerd hebben in die daken. En er zijn vast ook nog wel wat kamerleden die hier iets over te zeggen hebben. Twaalf minuten over zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. Smeltwater en regen zorgen in Zuid-Limburg voor problemen. Kelders en straten zijn ondergelopen doordat beekjes overstromen. Onder andere in Valkenburg nut en faals zijn er problemen. Ook in Bocholt hielden ze het gisteravond niet droog. Verslaggever Nicky Kleuren van L1 ging er kijken. Je op de achtergrond hoort, dat is uh, het geluid van de pomp van de brandweerwagen die verderop staat. Er, in, uh, is hier een straat, er staat hier een, een straat met huizen. En links naast die huizen loopt een weg, tenminste, dat doet ja, dat ook? De een is het, ja. Ja, precies. De opred van een uh, huis wat erachter staat nog. Maar die, zo ziet het er nu niet uit, hè? Die, zo ziet het er op dit moment niet uit. Nee, het lijkt een beetje op een uh, riviertje. <laughs> Steven, Bodelier, uh, ja. jij woont hier uh, en staat een beetje naar. Uh, ja, de ondergelopen straten kijken? Ja, precies. Ja. Ik heb pas geleden hier het huis op de hoek gekocht. En uh, misschien was het toch niet zo'n goede koop, maar ja, dat zal zich nog uitwijzen. Op dit moment uh, heb ik in ieder geval geluk gehad dat de brandweer nog op tijd komt, zodat ik uh, niet het water ben aan het staan. Wat hebben ze gedaan dan? Ze zijn op dit moment zijn ze het water weg het pompen. En uh, lopen het gelukkig uh, net niet meer naar binnen bij mij achterom. Wanneer is het uh, begonnen? Het uh, is dus rond een uur of negen is het echt begonnen te overstromen. Waar komt dat water vandaan? Het uh, water komt, uh, er is smeltwater en regenwater. En het komt voornamelijk uit de velden gelopen. En op dit moment krijg je gewoon de rioleringen niet meer uh, verwerkt. En daardoor uh, stroomt alles over. Zullen we een klein wandelingje door het water doen dan? Ja, is mij goed. Ja, even kijken. Nou, dat heb ik toch al. Nee, u bent uh, van de brandweer en, uh, druk aan het werk, zie ik. Ja, inderdaad, dat ziet u goed. Wat probeert u op dit moment? We uh, proberen uh, de kolken open te maken dat het water uh, via het riool kan wegstromen. Want dat, dat lukt niet erg, hè? Want ik zie hier één groot mooi riviertje op straat. Ja, klopt. Uh, natuurlijk, uh, met de sneeuw en de vorst zit natuurlijk ook wel van alles er is uh, vermoedelijk nog wel grind mee naar beneden gekomen, waardoor dat de kolken verstopt zijn. Oh, u krijgt hulp? Ja, gelukkig wel, ja. Nee, maar ja, goed. Dan, uh... Maar dit is altijd een probleem geweest hier. Dus uh, van oudsher als... Uh... Met dit weer het water begint te smelten en weten we dat het van de velden afkomt. En dit is één punt hier waar we dan zeker weten dat we naartoe moeten gaan. En zijn er dan meer plekken op dit moment uh, waar het uh, fout gaat vanavond? Nou, uh, er zijn diverse plekken hier in Borghols uh, en in Simpefem nu ook al. Bij uh, Welloord, het verzorgingsgebouw boven, daar staat alles onder water. Uh, richting de baan uh, en uh, overhuizen, daar staat het onder water. Maar het komt allemaal van de Duitse kant, van de velden af. Dat zijn we met opvangbezekken gemaakt, maar helaas, ja, volle volle. De regionale omroepen zijn boos. Ze krijgen te weinig informatie om goed als rampenzender te kunnen fungeren. Daarover hoort u zo dadelijk eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolande van der Velden. En er staat een file op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Uh, tussen knooppunt Eemles en Laren, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Marcel Oosten. We hebben een file en we hebben een verslaggever in Brabant... mee met de nieuwe korpschef van de politieregio Brabant-Zuidoost. En zij heet Simone Steen. Wij rijden nu in haar dienstauto met chauffeur over de wegen van Brabant. Dit is een beetje de vaste route naar uw werk. Ja, dat klopt. Rijk, de dagen dat ik in Eindhoven ben, rijd ik dit elke dag. Ja, ja. En, en u, u zit nog een beetje onwennig op de achterbank, hè? Want uh, dit is voor het eerst dat u een dienstauto heeft. Nou, ik heb wel al langer een dienstauto, maar uh, de chauffeur is pas oh, sinds ja, kort. De, ja, nee, vandaar dat onwennig op de achterbank. Ja, ja. Het is toch een beetje raar om in je eigen dienstauto gereden te worden dat, zeg maar. Nou, maar het is uh, wel buitengewoon handig, omdat als ik lang in de auto zit... Uh, ik de tijd goed kan gebruiken om, uh, om bij te lezen en uh, mensen ja. te bellen. Simone Steendijk is de nieuwe korpschef van de politie Brabant Zuidoost. En we zitten hier uh, achter in de auto al een beetje te praten over de verharding van de samenleving. Ook de verharding van de criminaliteit. En ook het intelligenter worden van criminelen en criminele organisaties. En dat vraagt dus ook heel veel van mensen zoals u. Ja, niet alleen van mensen zoals ik, maar ook van onze dienden op straat. Wat je ziet is de maatschappij wordt steeds complexer. Uh, mensen communiceren op uh, verschillende manieren, virtuele manieren... waardoor het voor ons ook moeilijker wordt om op te sporen. Dus wij vragen van onze mensen steeds intelligentere uh, manieren van opsporing. En dat vraagt dus extra opleiding, extra certificering. Ja. Uh, en uh, ook een, een slimmere manier van werken. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen, een slimmere manier van werken? Uh, nou bijvoorbeeld digitale expertise, uh, wat je ziet is dat ontwikkelt zich zo snel, daar uh, hebben we dus speciaal mensen voor in dienst die uh, in staat zijn om de hacker ook weer te hacken, zodat we uh, informatie over criminele samenwerkingsverbanden uh, uh, makkelijk tot ons kunnen krijgen. Ja. Proberen ook de, de cybercriminelen een stapje voor te zijn? Je ziet hoe ze daar in Amsterdam toch tijden met een laptop van uh, een zekere persoon bezig zijn geweest? Ja, maar het is ook uh, buitengewoon ingewikkeld omdat uh, ja, die, die, die wereld zich zo snel ontwikkelt, moet je proberen om bij te blijven. En uh, ja, dat vergt veel investeringen. Ja. Hoe doe je dat? Hoe blijf je bij? Nou, bijscholing is uh, uh, een van de dingen. Uh, het andere is ook het inhuur, uh, of het inhuur, het aannemen van jongere mensen die uh, alweer verder zijn in hun ontwikkeling op dat gebied uh, dan uh, onze generatie. Nou, U bent ook nog wel jong, toch? Ik ben relatief jong. Mogen we dat zeggen, ja, hoe jong u wel. bent? <laughs> ik ben 43. Ja. Ja, nou, Dat is toch nog jong voor een korpschef? Hoe oud zijn de meeste korpschefs eigenlijk? Nou, De gemiddelde leeftijd zou ik niet durven zeggen. De meeste zijn boven de 50. Dus ik ja. ben uh, de jongste, denk ik. Ja. Of een van de jongste. Ja. U komt net kijken, zeg. Uw functie, de politie, uw hele werkvlak, ligt ook heel erg onder de loep. Er wordt heel erg naar u gekeken. Door de politiek en door de samenleving. Ja, maar dat is ook logisch, want veiligheid raakt ons allemaal. Dus het, is, uh, het beschermen van lijf en goed is iets wat, wat voor iedereen enorm belangrijk is. Ja. Uh, en daarom staat het ook in de aandacht. En alles wat wij doen staat uh, ook altijd in de uh, media-aandacht. Is het nou ook zo dat je als korpschef heel erg op je woorden moet letten? Zit u nou op uw woorden te letten nu u met mij aan het praten bent? Uh, nou, op dit moment niet. Maar uh, bij bepaalde politieke onderwerpen moet je natuurlijk wel op je woorden letten. Ja. We hebben laatst het akkerfietje gehad met korpschef uh, Welten in Amsterdam. Die zei nou, als er ooit een boerkaanverbod komt... dan uh, denk ik nog wel drie keer na voordat ik hem uh, uitvoer. Hoe, hoe, hoe heeft u naar gekeken? Nou, ten eerste heeft de heel Welten dat op een hele andere manier gezegd. Ja? Uh, Wat heeft hij dan gezegd? Nou, Hij heeft dat veel genuanceerder gebracht. En uh, uh, Het is zo dat wij ervoor zijn om de wet te handhaven. Daar valt niet over te discussiëren. En het is aan de discretionaire bevoegdheid, zoals dat met een mooi woord heet... van de diender om te kijken op welke uh, momenten zij welke interventie plegen. Ja, dat is de discretionaire bevoegdheid. Ja, ja dat betekent dat het uh, handelen naar bevind van zaken... zeg ik Juist. wel eens uh, simpel gezegd. Dus even praktisch, als je als politieagent iemand door een rood licht ziet fietsen... dan kan je daar wat aan doen, maar je kunt ook denken, nou ja, goed. De beoordeling van de omstandigheden waaronder een bepaald incident plaatsvindt... dat ja. bepaalt of uh, de agent op dat moment ingrijpt of niet. Ja. ja, en dat zou dus ook zo kunnen zijn met iemand die in een... Uh, ...outfit rondloopt die misschien verboden is? Nou, ik kan me situaties voorstellen als je bijvoorbeeld een moeder hebt met twee kinderen... ...die voor de deur van de moskee uitstapt om uh, daar naar het gebed te gaan... Uh, ...en die alleen maar even oversteekt... ...dan zie ik geen reden om daar uh, strafrechtelijk op te interveneren. Dat is dus de nuance die u wilt aanbrengen? Ja. Dus eigenlijk heeft u begrip voor wat Welten uh, daarover gezegd heeft? Nou, de heer Welten heeft dat denk ik heel genuanceerd gebracht... ...en daar is, uh, dat is later voor een deel uh, uit zijn verband getrokken. Ja. Moeten we maar even beschouwen als een soort aanloopje op een debat over zo'n eventuele wet. Want dit is allemaal nog volstrekt hypothetisch. Hè? Eigenlijk is er een heleboel lawaai gemaakt over een wet die helemaal niet bestaat in Nederland. Nog niet. Nee, nog niet. En we, misschien komt hij er ook wel nooit. Dat weet ik niet. Daar nee. ga ik ook niet over. Nee. Maar als die er is, nou ja goed, en dan is het cirkeltje nu uh, rond. Vindt u, vindt u het lastig om over zoiets als dit te praten? Nee hoor, nee? <laughs> helemaal niet. Nou ja, ik zou dan toch denken, als je dan merkt hoe ontzettend dat in de media ook uh, groot gemaakt wordt... dan zou ik denken, nou, uh, ik ben een korpschef, wat vindt mijn burgemeester daarvan bijvoorbeeld? Uh, nou, ten eerste heb ik een professionele opinie gewoon als, als politiemens. En ik denk dat wij ervoor zijn om de wet te handhaven. dus uh, ja. dat herhaal ik gewoon nog ja. een keer. Ja, uh, okay. uh, goed. Waar zijn we eigenlijk? Want we staan ineens stil. Chauffeur, waar zijn we? We zijn bij het Forensische Technische Instituut. Oh. oh ja, ik zie het nu op een bordje hier staan. Uh, wat gaan we hier doen? Uh, we gaan hier kijken wat uh, uh, zij gedaan hebben in de onderzoeken naar de zware incidenten die drugsgerelateerd waren eind vorig jaar. Oké. Okay. Forensisch onderzoek dus. Ik, uh, we gaan uitstappen en we gaan uh, forensisch onderzoek doen. Simone Steendijk, uh, we komen later terug. Mark, Robin Visser rijdt met haar mee vanochtend. Het is tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Krijgen we ooit nog een regering? Dat is wat veel Belgen zich vandaag afvragen. Koninklijk bemiddelaar Johan van der Lanotte... gooide gisteren de handdoek in de ring. Ook hem is het niet gelukt de Waalse en de Vlaamse Kemphanen te verzoenen. Ik zal uh, kort een verklaring in het Nederlands en het Frans uh, afleggen. Koninklijk bemiddelaar Johan van der Lanotte ziet het niet meer zitten. Ik heb... Ik bij het begin van mijn opdracht gezegd dat ik die verder zou zetten zolang ik er redelijkere wijze van kon uitgaan dat vooruitgang mogelijk was. Dat is nu niet het geval. Er is onvoldoende bereidheid om de onderhandelingen aan te vatten. Ik heb dan ook aan de koning gevraagd mijn bemiddelingsopdracht te beëindigen. De koning houdt zijn antwoord in beraad. En daarmee is de Belgische formatie terug bij af na 207 dagen. En zijn er voor de koning niet zoveel opties meer, zegt Goedele de Vrooy, politiek analist van de VRT. Ja, de koning houdt zijn ontslag nog in beraad, dus dat betekent dat de koning het ook even niet meer weet. Hij gaat er een weekend over nadenken en dan ja, kan hij twee dingen doen. Hij kan het ontslag... Aanvaarden. En dan ja, zal hij weer iemand anders moeten zoeken die de leiding wil nemen. De vraag is zeer wie er nog gevonden kan worden. Haast iedereen is al uitgeprobeerd. Andere mogelijkheid is dat hij het ontslag weigert. Dat hij Van Lanotte toch kan overtuigen om nog voor te doen. Maar dan zullen de twee partijen die niet mee willen CD&V en NVA, twee Vlaamse partijen, ja, zullen die hem dat toch heel lief moeten vragen, denk ik. Wil hij daartoe nog bereid zijn. Iedereen is een beetje beu en boos over de situatie nu in België. Zegt Christophe Deborsou van de Franstalige Omroep RTBF. Willen de Vlamingen eigenlijk wel een akkoord? Uh, staatshervorming, uh, dat is altijd een uh, compromis die moet komen in politiek. Dus eigenlijk is het de schuld van de Vlaamse radicale partijen? Een partij mag niet zijn eigen programma realiseren... zonder dat iemand anders een beetje... ...iets verdient En dat is ook wat uh, meneer Van der Nanot heeft vandaag gezegd. Ook de Franstalige partijen hebben heel grote bezwaren. Alleen hebben zij het anders geformuleerd. Zij zeiden ja, we willen aan tafel komen zitten, maar we hebben bezwaren. De Vlaamse partijen zeiden uh, wij hebben bezwaren en daarom denken wij dat het niet nuttig is om nu al aan tafel te gaan zitten. Laten we eerst die bezwaren proberen op te lossen. Toch onderhandelen dus, want dat is in België de enige optie. De geschiedenis van België laat zien... dat het is altijd mogelijk een akkoord te vinden uh, met wijze mensen. En het is hier gewoonlijk een dramatisatieperiode. Het is altijd zo geweest en dat kan, dat kan heel vlug veranderen. Wanneer heeft België weer een regering? Geen idee hoor, ik hoop toch dat het ergens dit jaar kan gebeuren. Maar op dit moment uh, ja, zitten we echt in zakkenas. In zakkenas zitten ze in België. Alweer of nog steeds moeten we zeggen. Bijdrage hoorde u van Joris van Poppel. Na acht uur praat ik nog even met hem door. En nemen we door wat de Belgische kranten vandaag schrijven. Over alweer een mislukte poging om tot een regering te komen. Vijf voor half acht. De functie van de regionale omroepen als rampenzender moet worden versterkt... vindt de koepel van de regionale omroepen De Roos. De grote brand in Moerdijk eergisteren kreeg omroep Brabant niet genoeg informatie... om als echte rampenzender te kunnen functioneren. En meneer Schuiterman, Van de Roos, Geert Schuiterman, goedemorgen. Waarom is dat een slechte zaak? Ja, als je als rampenzender wordt ingeschakeld door het uh, bevoegd gezag... dus door de overheid... Uh, en mensen gaan naar je kijken en gaan naar je luisteren. En dan wil je natuurlijk ook informatie geven die mensen en, en, en uh, hè, die daarop die, die, die afschakelen. Ja. En ja, als je dat niet kunt, uh, dan krijg jij zometeen het verwijt dat, dat je het niet goed doet. Is, en, uh, de, is duidelijk in het geval van Brabant dat er inderdaad laat informatie kwam? Ja, de omroep is uh, om half vier, s'minnaf, zijn er ingeschakeld. Ze uh, kon toen geen informatie geven. Dat kon ze pas op het eerste moment om vijf uur... toen via een persconferentie iedereen werd geïnformeerd. Ja. Uh, nou, toen werd de omroepen was al uh, aan iedereen verteld... dat ze al anderhalf uur lang op de omroep moesten afstemmen. Ja. Ja. Maar RTV Rijnmond was ook rampenzender. Ook dat gebied uh, was natuurlijk betrokken en die klaagt niet. Nee, RTV Rijnmond is een stuk later ingeschakeld... Uh, ja. als, als calamiteit en er was natuurlijk in het begin uh, uh, ja, ook wat minder aan de hand. Uh, het concentreerde zich eerst inderdaad op Brabant, daar was de, uh, de nood het acuutst, of ja. leek het acuutst te zijn. Hm. Maar kan het eerder, want uh, gemeenten, verantwoordelijke instanties, moeten natuurlijk ook de zaken op een rijtje krijgen en komen daarmee naar buiten zodra ze dat hebben. Ja, dat snap ik hoor. Uh, uh, bij zo'n ramp uh, uh, ja, is er een hoop te organiseren en is er een hoop onduidelijkheid. Uh, wij hebben in het verleden ook met het ministerie er wel over gesproken. Ook als je niet weet wat er aan de hand is, uh, vertel dat dan gewoon. En dan hou op die manier dan de mensen op de hoogte uh, ja, wat, wat, wat je verwacht dat er gaat gebeuren of wanneer je informatie kunt geven. En geen informatie is dan natuurlijk ook, uh, ook berichtgeving. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat blijkt toch heel goed te werken. Want we hebben achteraf gezien dat ontzettend veel mensen uh, ja, op die omroep hebben afgestemd. En die naar crisis.nl zijn gegaan of andere wegen hebben gezocht. Die weten van regionale omroep dus calamiteitenzender. Daar ja. moeten we zijn voor informatie. Want dat is duidelijk omschreven. De regionale omroep uh, gaat het dan doen. Dat is de calamiteitenzender. Uh, maar zijn daar voldoende voorwaarden aan verbonden? Uh, Nee, wat ons betreft mag het wel wat scherper. En daar zijn we ook lang overal in discussie. En daarom toont Moedijk ook weer zo mooi aan dat het op dit moment nog niet goed geregeld is. U voelt dat uh, het al aankomen dat als het een keer fout zou gaan, dat het dan niet goed zou komen? Nou, we hebben wel wat voorbeelden uit het verleden waaruit we weten dat het, uh, uh, dat het vaker misgaat. Uh, de, de, de informatie is eigenlijk altijd te laat. We hebben ook wel goede voorbeelden trouwens. Hoor. Dus, dus uh, het is niet altijd uh, kommer in kwel. Uh, maar wat ook een groot pijnpunt wat ons betreft is, is dat eigenlijk formeel alleen radio calamiteitenzender is en dat geregeld is. Aha. En ja, mensen die schakelen natuurlijk uh, ja, toch vaak als eerste uh, tegenwoordig de televisie aan of gaan op internet op zoek. Ja, en daar zijn de voorwaarden nog niet eigenlijk geregeld. Uh, dus het is een beetje op best effort wat omroepen op dat moment kunnen doen. Nou, deze ramp gebeurde overdag, maar um, uh, ja, ik durf te voorspellen dat als zo'n ramp s'avonds gebeurt of s'nachts of in het weekend... Uh, ja, dan is de berichtgeving blijf, blijf ernstig achter en ja, dan weten mensen helemaal niet wat er aan de hand is. Maar wat zou je echt concreet moeten doen dan voor die regionale omroep? Want het is natuurlijk wel lastig hè, voor, de, voor de autoriteiten, want wij bij de NOS beginnen ook aan jasjes te trekken. En, ja. ni en niet gering en al onze collega's ook. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat zijn uh, maken van afspraken. Ik denk dat uh, bevoegd gezag zich moet realiseren dat als zij een regionale omroep als calamiteitenzender inschakelen. Dat ze dus ook de informatie aan de regionale omroep eh, geven. Zou je daar iemand speciaal voor beschikbaar moeten stellen? Dat is het voorstel wat in een rapport is gedaan. Een soort liaison is dat genoemd. Ja. Nee, iemand bij de regionale omroep, nou, die hebben we dan wel paraat zitten. Maar ook bij, bij het bevoegd gezag, bij de, eh, bij de veiligheidsregio's. die op dat moment eh, ja, de portefeuille communicatie heeft. en direct die regionale omroep gaat bellen. En in ieder geval aangeeft dat je aan wil geven. Waarbij de regionale omroep, en dat hebben wij ook al afgesproken, best terughoudend moeten zijn met natuurlijk de informatie die we geven. Als we ingeschakeld worden, dan wordt ook de boodschap die gegeven moet worden, moeten we dan ook netjes doorgegeven. Ja. En daarmee kun je dus de mensen goed informeren. Goed. Bij wie gaat u aan de bel trekken? Ja, de minister moeten we maar weer eens uh, een briefje uh, schrijven of een belletje geven. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken, die, die gaat over dit dossier, ondanks dat we omroepen zijn. Uh, het vorige kabinet is niet verder gekomen dan een conceptconvenant om dit te regelen. Uh, dus laten we nu de punten wat mij betreft op de i zetten. Directeur Gerard Schijzerman van de Roos overkoepelende organisatie van regionale omroepen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor, graag Goedemorgen. Ja. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI, preferred supplier van praktisch alle top 500 bedrijven van Nederland. NCOI.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 Een nieuwe discussie over nachtvluchten, traumahelikopters en het Amerikaanse leger moet flink bezuinigen. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Als Daan Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur ligt, vliegen er s nachts geen traumahelikopters naar ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen. Hij vindt het niet verantwoord om in het donker op te stijgen vanaf ziekenhuisdaken en hij heeft dus geen vliegvergunning afgegeven. De verantwoordelijke voor die helikopters, de ABB, is boos, directeur Guido van Voerkom. Die, die zijn ervoor uitgerust. De piloten zijn erop getraind. De daken zijn erop geprepareerd dat je daar kan, kan landen. Als we een patiënt bij ons hebben, dan mag het ook. Maar je mag er geen basis hebben s'nachts, zoals de minister zegt. Ja, wij vinden dat een absoluut verkeerde afweging. Want wij willen, en dat wil denk ik de hele Nederlandse samenleving, snel bij slachtoffers zijn waarbij het noodlot heeft toegeslagen. Het ministerie van Volksgezondheid wil juist wel dat alle ziekenhuizen... vanaf 1 april s'nachts traumahelikopters kunnen inzetten. Zuid-Limburg heeft last van natte voeten door smeltwater uit Frankrijk en België. De brandweer meldt ondergelopen straten en kelders. Het smeltwater geeft problemen doordat de putten verstopt zijn... zeker nog bevroren zijn, waardoor het smeltwater niet zijn gebruikelijke weg kan vinden via de riolen. Dus die gaat zijn weg vinden via de tuinen van de mensen, kalders. Ook België heeft te maken met veel overstromingen en ondergelopen straten. Vooral in de provincies Luik en Luxemburg. Het Amerikaanse leger moet de broekriem behoorlijk aanhalen komende jaren. Minister Gates wil het budget verlagen met 78 miljard dollar. Concrete maatregelen komen pas nadat de Amerikaanse troepen weg zijn uit Irak. En de missie in Afghanistan is afgebouwd. Gates benadrukt dat het leger beter wordt door die bezuinigingen. I would emphasize both of these services will be larger after these cuts than they were when Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat Defensie minder geld gaat besteden. Normaal gesproken wordt het Amerikaanse Defensiebudget elk jaar groter. 4700 boerderijen in Duitsland mogen geen eieren, kippen of varkens meer uitvoeren vanwege dioxineschandaal. Het voer van het pluimvee en de varkens bleek eerder deze week besmet te zijn met een kankerverwekkende stof. De landbouwminister Eichner wil de oorzaak van het schandaal zo snel mogelijk achterhalen. Wie het zu diesen deze uh, verschmutzingen komen en zu deze uh, ja, verunreinigingen van de voetermiddel is ook een vraag der de staatsanwaltschaft. Die zeer intensief ook die firmen onderzoekt en überprüft. En ook in Duitsland. Dikke Peter is kapot. De kerkklok van de Dom in Keulen. Hij heeft het luiden op drie koningen dit jaar niet overleefd. De klepel is in tweeën gebroken. De klok is 24 ton en is daarmee een van de zwaarste klokken ter wereld. Volgens Robert Fink, luidmeester bij het Utrechtse klokkenluidersgilde... is het nog niet zo makkelijk om een nieuwe klepel in die klok te hangen. Dat is een specialistisch werkje. Dat is het normaal gesproken natuurlijk niet. Dat is het standaardwerk voor gieterijen. Daar hebben we er in Nederland drie van en in Duitsland nog diverse. Maar een klepel van deze omvang, ja, dat is echt uh, uh, maatwerk, smeedwerk. De klok van de Keulse dom mag alleen luiden op speciale dagen. Bijvoorbeeld op kerkelijke feestdagen, als de paus sterft of als er een oorlog is afgelopen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het midden en noorden van het land is het bewolkt en er valt ook regen. Dat heeft te maken met een storing die overtrekt. En daarachter zit ook zachtere lucht, waardoor de temperaturen ook zullen oplopen. In het noorden is het nog onbewolkt en vrij koud. Plaatselijk kan het daar ook glad zijn. En in het hele land is het nevelig en soms komt er ook mist voor. In het noorden is die mist ook dicht met zicht minder dan 200 meter. En de bewolking en regenschuiven vanochtend steeds verder naar het noorden toe. Dus vanmiddag is het bijna overal bewolkt en ook regenachtig. Het wordt wel een stuk zachter vandaag. Temperaturen in het zuiden lopen op naar 9 graden en in het noorden naar een graad of 3 à 4. Nou, morgen is het een herfstachtige dag. Er staat in de kustgebieden een bijna stormachtige wind. Er valt verspreid een buim en er zijn enkele opklaringen. Het wordt in het zuiden heel zacht met 10 tot 12 graden en in het noorden 5 tot 8. Zondag is het weer wat kouder, maar dan is er meer zon en blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het ook al bij het weer. In het noorden en het midden van het land komt hier en daar dichte mis voor. Verder zijn in een groot deel van het land de lokale wegen nog door bevriezing glad. Een lange file staat er inmiddels op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen afritten Bunschoten en Laren 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een kapotte versnellingsbak. De rechte reishok is daar dicht. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren. Of.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 Kijk morgen naar de NL-test om 5 over 8 bij de NCRV op Nederland 2. Vijf over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via Twitter. Onze account is NOS Radio 1 of via internet nos.nl. En dan kunt u naar het Economieblog gaan en dan leest u over de radioroute van deze week. Vandaag de laatste etappe. We hoorden eerder deze week al een champignon kweker, Een marktkoopman, een vrachtwagenchauffeur en een bedrijfsleider... over hun werk en hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. Vandaag de laatste aflevering. Bart Kamphuis. Ja, en die laatste aflevering van de radioroute... die begint hier in de Parklaan in Eindhoven. Het is een uh, chique, deftige buurt hier met veel bomen... een mooi park en allemaal statige villa's waarin... Advocatenkantoren zijn gevestigd, notarissen. En ook hier een regiokantoor van, van landschotbankiers. Sinds 1737 staat er op een uh, chique bronzen naamplaat naast een houten, een heel bijzonder houten draaideur die de ontvangsthal inleidt. Goedemorgen. u wel. goedemorgen. Kom binnen. De gast bij het geld. Het geld dat ondernemers nodig hebben om te ondernemen. Het geld dat de economie laat draaien. De spil in het geldverkeer is de bankier. Mijn naam is uh, Sjoerd Hendricks. Ik ben uh, bankier van Verlandschap in Eindhoven. Ik doe dat nu bij deze bank uh, bijna vier jaar. En daarvoor uh, een aantal jaren bij een groot bank, ook hier in de regio. Hendrik heeft vandaag nog een gast, een van zijn klanten. Ik ben Peter van Kruisdijk van Food Processing Partners en co-createur. Wij ontwikkelen en produceren vlees, vis, kaas en eiproducten voor de koelverse gemaksvoedingsindustrie. Waar kan ik uh, u terugvinden in de winkels? Nou, als u de grotere supermarkten binnenloopt, dan ligt daar een heel vak met uh, allemaal uh, makkelijk eten, om het zo maar even te zeggen. En in dat makkelijk eten zit op, op pizza zit onze vleeswaren. Uh, als je in een tankstation een sandwich koopt... dan zitten er onze producten tussen. Uh, eiproducten in, uh, in Oostersmaaltijden. maaltijden. Uh, heel, heel breed, vlees, vis, kaas en eiproducten... in die koelverse gemakvoeding. Vandaag op bezoek bij de bank? Ja, vandaag op bezoek bij de bank, want die hebben we toch nodig... Als u nou hier zo naartoe komt, een statig pand in een chique buurt in Eindhoven. Hoe voelt u zich dan? Het is misschien wat overdun om, om, om zo een oprijlaan op te komen. Maar uh, het geeft wel aan dat er uh, een gezonde organisatie staat. Ja, het werkt wel, zo'n uh, kostbaar pand. Ja, maar het zou een minder kostbaar pand ook wel werken, denk ik. Het is nu de keuze. Gaan we die, uh, de, de, de leverancier heeft aangeboden om die machines dus in termijnen te betalen... Mm -hmm. En die grond die moet meteen betaald worden. Ja. Maar dan moeten we dus even kijken of we daar iets mee kunnen doen. Wie had jou een mail gestuurd? Hè? Klopt. Hij had daar een beschrijving in gegeven wat de, ja, de financieringsbehoefte daarop was. Ondernemingen die hard groeien, dat zijn natuurlijk de mooiste klanten die je kunt hebben. Wat dat betreft willen we daar ook graag in faciliteren. Waar let je nou op als je een kredietaanvraag, een investeringsaanvraag... dit bedrijf wil gaan groeien, nieuwe machines, nieuwe grond, uh, allemaal plannen. Waar let je dan op om te kijken van, ja, hoe ga ik dat beoordelen? Het belangrijkste wat ik, uh, wat ik in de beoordeling meeneem is ook het vertrouwen wat je in elkaar hebt. Ik moet vertrouwen in hebben in, in de ondernemer. Dat wat hij zegt, dat hij dat kan waarmaken, maar dat hij daar ook een realistische kijk op heeft. Er moet in ieder geval voldoende worden zijn nagedacht over hoe ze hun doelen gaan bereiken... en hoe ze dat willen gaan verwezenlijken. Als ze dat goed op orde hebben, dan, ja, dan is dat enorm belangrijk voor de uiteindelijke beoordeling van de bank. Verder kijk ik natuurlijk naar de financiële aspecten. Maar die zijn, uh, ik denk dat de ondernemersvaardigheden minstens zo belangrijk zijn als alleen met het financiële plaatje. Dus we hebben nu achter het terrein gekocht. 4000 vierkante meter, daar kunnen die wagens rangeren. Dan zijn we ook de auto's kwijt aan de voorkant. Dat als we straks die aanbouw doen, die, die je met Wiets al besproken had, mm -hmm. uh, voor 2011. Mm -hmm. dan, uh, dan kun je daar gelijk je pand ook in één keer het op geven wat het moet geven. Want vergt natuurlijk ook wel een stukje, uh, stukje uitstraling heb je, heb je wel nodig. Ik ben uh, Marnix Roosendaal en ik ben directeur van uh, Vlanschop van Bankiers in Eindhoven. Roosendaal is aangeschoven om de vraag te beantwoorden uit de radioroute gisteren.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 Nou, wat je ziet is dat de wereld in de, in de afgelopen paar jaar toch behoorlijk is veranderd. Eh, daar waar eh, enkele jaren geleden er zeg maar, ook voor ondernemers een oneindige hoeveelheid aan liquiditeiten eh, ter beschikking werd gesteld. Zeg maar even kort gezegd, er was voldoende geld. Er was voldoende geld. Nou, dat is nu stukken minder. En ja, dat zie je dus doorvertaald in, in, in het feit dat, ja, dat geld, geld dus weer schaars is geworden en dat merken ondernemers. Dus wordt er minder gekocht en meer geleased, wellicht. Zou kunnen, ja. ja. Hoe, hoe zit dat dan voor een bank voor, zoals de U? Bent u ook zeg maar, behoudender geworden in het beschikbaar stellen van geld? Nou, Wij kijken veel meer naar, uh, naar de korte termijn... en naar de korte termijn inkomsten die ondernemers hebben... om ook aan hun verplichtingen uh, te, te voldoen. En een van die verplichtingen die een ondernemer heeft... is ook de renteverplichtingen en aflossingsverplichtingen... jegens de bank. En als ondernemers, als, als ze daarin aangeven zichzelf ook zorgen te maken over hun eigen klanten, hun eigen debiteuren... dan past het ons natuurlijk ook om datzelfde te doen. Want uiteindelijk zijn wij zeg maar, in de basis een, een, een geldverstrekker en dat doen we op basis van, van gelden die ons zijn toevertrouwd, hè, van, van spaarders. Dus we moeten daar ook zorgvuldig mee omgaan. Tot zover van Landschot-directeur Marnix Roosendaal... met een wat algemeen antwoord op de vraag over leaseconstructies. Vanmiddag praat ik met hem verder over onder meer familiebedrijven in Brabant. En dat vanmiddag is dan tussen half vijf... en vijf vanmiddag in de laatste Radio Router reportage van deze week. Tom van Hek, goedemorgen. Ja, Marcel, goedemorgen. We gaan maar eens hebben over het EK schaatsen. Allround schaatsen in Colobo in Italië. Ja. Eh, buiten. Dus de snelste tijden van het seizoen zullen daar niet geschaatst ja. gaan worden. Is dat hopeloos ouderwets of leuk? Nou ja, daar zit inderdaad in die vraag zit alles. Want enerzijds uh, hebben we eigenlijk ooit op een gegeven moment afgesproken... we gaan binnen schaatsen, want er zijn de omstandigheden altijd gelijk. Dan is alle oneerlijkheid uit het toernooi. Um, anderzijds heeft buitenschaatsen ook wel zijn charme. De hang naar het verleden, roepen sommige mensen. We hebben natuurlijk veel hier mooie ritten op een uh, heel andere manier... op buiten ijs gezien. Het schaatsen is wel toe aan wat nieuwe impulsen. De belangstelling loopt wat terug. En zelfs in Nederland moeten we voorzichtig zijn. Dat het mm -hmm. lijkt dat de belangstelling een beetje taan is. Een mooi buitentoernooi, dat vindt iedereen... Het mooiste wat er is. Gaat het sneeuwen halverwege de vijf kilometer? We moeten het ook nooit meer doen. <laughs> nee. Dus het weer zal wel van groot belang zijn. Je hoopt natuurlijk wel dat de verschillen niet al te groot zijn. Het heeft ook wel iets heroïs als mensen hun slag een beetje moeten aanpassen. Zich wat aan de omstandigheden moeten aanpassen. Dus op zich is er niemand principieel tegen. Maar het moet toch niet al te ver uiteenlopen. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Want het kan ook prachtig zijn daar hoor, in Colalbo met een mooi zonnetje. En dan kun je wel een heerlijk toernooi tegemoet zien. Ja, en met een mooie strijd. Want zonder een de gedoodverfde favoriet zoals ja. Sven Kramer. Moet het, moeten we het nog maar zien of de Nederlander het kan ja, lukken? Ja, het is de afgelopen vier jaar uh, was het Kramer... die Europees en wereldkampioen allround werd. En eigenlijk op een manier dat je uh, op deze ochtend al wist... wat je op zondagavond moest gaan zeggen. Uh, oh, niet en leuk. dat leuk. Niet leuk. Anderzijds uh, valt bij ook op, en zelf heb ik er ook last van... als hij er wel bij was, zei hij nou dat is niet zo leuk. Nou is hij er niet bij, dan zeggen we ook allemaal dat is niet zo leuk. Dus op de een of andere manier missen we hem natuurlijk ook wel. Neemt niet weg dat het een heel nieuw toernooi wordt omdat er allerlei mensen aan de start staan die nu eens weten dat ze niet voor de tweede plaats gaan rijden. Maar misschien wel voor de titel. En daar zitten denk ik ook wel Nederlanders bij. Maar de grote favorieten komen toch uh, van over de grens dit keer. En dat zei dan vooral? Ja, je hebt natuurlijk altijd Fabrice, die doet al een jaar of dertig mee ja. voor mij. Ik De Italiaan. <laughs> maar die rijdt uh, thuis, uh, ervaren. skobref, de Rus, Bukko, de Noor, wordt altijd veel van verwacht. Ja, hij valt, altijd en en ja. valt altijd tegen. Um, Contin, valt altijd tegen. een Fransman, lette daar ook op. En wij hebben natuurlijk uh, Wouter Oldeheuvel, de nationaal kampioen. Verwij en uh, Blokkenhuizen, jonge jongens. Rottevel wordt iets minder van verwacht. Het zijn allemaal mensen die een goed allround toernooi kunnen rijden, hoor. En wat dat betreft is het voor hun ook wel eens prettig, want vroeger was het wat ik ook ik ben in ieder geval de tweede Nederlander. Nu kunnen ze echt wat dat betreft het ook laten zien. En het zou wel eens een heel open kampioenschap kunnen worden. En qua spanning uh, hoop ik dat we echt zondagmiddag op die tien kilometer met het rekenblok er weer eens ouderwets bij gaan zitten. En in ronde tijden denken, wordt het hem of wordt het hem niet, zeg maar. Nou, dan gaat het misschien toch om, om tienden van seconden. Ja. En bij de vrouwen ook natuurlijk. Er zijn er ook nog wel wat kansen. Ja, bij de vrouwen gaan we morgen pas beginnen. Uh, Sablikova, het fenomeen, het Tsjechische fenomeen op de lange afstand, is dit jaar matig begonnen. Wint ook geen wereldbekerwedstrijden, althans veel minder dan voorheen op de lange afstanden. Wust lijkt goed in vorm, is de afgelopen jaren ook een grote concurrenten. En dan heb je ook Marit Leenstra, de Nederlandse kampioene weggegaan bij TVM. Roept overal, ik ben geen favoriet, ik doe gewoon lekker mee. Maar let op Marit Leenstra ook dit weekend. Dat is mijn dark horse voor het vrouwentoernooi. Nou. Lekker het weekend in, Tom. Ja. En dan weet je nog niet wat je zondagavond gaat vertellen. Gelukkig niet. Is keer. Maar aan de het al helemaal niet. Nee, maar dan spreek ik je sowieso weer, Tom. Oké. Okay. Tot dan. Hoi. Hoe veilig, zinvol eh, is het ook om politiemensen te gaan trainen in Afghanistan? Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Veel vertragingen momenteel voor het verkeer richting Amsterdam via de A1 vanuit Amersfoort. Tussen afrit Bunschoot en Laren staat inmiddels 10 kilometer... heeft te maken met die vrachtwagen met een kapotte versnellingsbak. Bij knooppunt Eemnes is nu de rijstrook dicht. Uh, alternatieve route is uh, richting Amsterdam vanaf knopend Hoevelaken om te rijden via Utrecht. Dat is dan via de A28, de A27, A12 en dan de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Geweest. Israël is bang dat organisaties die de Palestijnen steunen worden gefinancierd door Arabische landen. De Israëlische regering heeft daarom een onderzoek ingesteld naar een aantal van die hulporganisaties. Sommige daarvan krijgen ook geld van Nederland en van andere West-Europese landen. Bijdrage hoort u van Sander van Horen. We zien de water, Just we pick up a packet of water. Is water in here? There's, it's full by water now inside. Twee bewoners van het Bedouinendorp hier uh, laten een waterput zien of in elk geval wat er van over is. Als je microfoon naar beneden laat zakken en je gooit een steen, dan hoor je het water zelfs nog. Maar op dit moment kunnen ze daar niet bij. Het is twee weken geleden dat het Israëlisch leger hier kwam en dit waterreservoir verwoestte. Het is een small system. Ik zou zeggen dat het ongeveer 70 tot 90 meter square is. De rand van de put zie je ook dat er uh, slijtagesporen zijn van het touw, wat al generaties lang gebruikt wordt om water omhoog te takelen. Er zijn er dus twaalf vernietigd. In het dorp, in een Bedouïde-tent spreken we met Sheikh Youssef. Hij is de vertegenwoordiger van het dorp. Boos wordt hij op het moment dat hij zegt... kan je het je voorstellen in Europa? Uh, hier worden moskeeën afgebroken, worden huizen gesloopt... maar dat je het water afknijpt naar mensen... dat gaat toch elk begrip te boven. De waterputten die zijn voor een deel gebouwd... door een katholieke organisatie. En er zijn heel veel Israëlische organisaties die hier actief zijn. Rabijnen voor de Mensenrechten, Artsen voor de Mensenrechten... Uh, Bet-Selem, een, uh, een organisatie die camera's uitdeelt. Breaking the Silence, de groep met wie ik hier ben. Een organisatie die het optreden van het Israëlisch leger in de gaten houdt. Allemaal organisaties die hier actief zijn. En dat is speciaal vandaag relevant. Want de meerderheid van het Israëlische parlement... wil een commissie in het leven roepen... die onderzoek gaat doen naar de financiële handel en wandel... van dit soort organisaties. De gedachte is dat als ze zo anti-Israël zijn... dat ze dan wel geld moeten krijgen van Arabische landen. Landverraders, zei een Kamerlid over die organisaties. Opmerkelijk, want bijna zonder uitzondering worden ze gesteund door Europese landen. Nederland steunde in het verleden bijvoorbeeld Breaking the Silence en Beth Salem. Die laatste organisatie kreeg twee jaar geleden zelfs de prestigieuze geuzenpenning. De reis langs de verwoeste waterputten wordt verzorgd door Beth Salem en Yehuda Shaul van Breaking the Silence. Ik denk dat deze is een a, is a shameful moment in de history van ons parlement. Het is een zwarte dag in onze democratie, in het leven van ons parlement. Uh, de financiën worden doorgenomen. Kijken of het geld, niet zoals ze zelf zeggen, van een terroristisch land of organisatie afkomstig is. We have nothing to hide. If you go on our website, you can find our financial record. We zijn volledig transparant. Dat moeten we ook zijn. Elk jaar wordt onze jaarrekening doorgelicht door een Israëlische boekhouder. En die heeft er tot nu toe elke keer zijn stempel ondergezet. Geldt ook voor uh, de andere organisaties. En we hebben ook alle donoren op onze website. Last time I checked, I didn't think that the Netherlands Foreign Ministry is a terrorist organisation. De laatste keer dat ik keek in het verleden hebben we geld gekregen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het lijkt me toch geen terroristische organisatie. For me, what's going on now in parliament is a sign for the fact that we must continue our work. Dit besluit van het parlement heeft me één ding geleerd. Dat is dat het met al die organisaties extra belangrijk is om door te gaan. Om juist te laten zien wat democratie is, wat vrijheid van meningsuiting is. What are human rights? What is freedom of speech? Jehoede Shaul van Breaking the Silence. Ik sprak hem in de straten van Hebron, vlakbij dat Bedouinendorp. Breaking the Silence is dus een van die organisaties... waarvan Europese landen zeggen dat ze goed werk doen. Waarvan het Israëlisch parlement dus nu suggereert... dat ze gefinancierd worden door terroristen. De bijdrage van onze correspondent in Israël, Sander van Horen. Het zou kunnen dat er vandaag een beslissing valt... over een nieuwe missie naar Afghanistan. Het kabinet zou, 300... <coughs> Pardon. <coughs> Pardon. Het kabinet zou 350 Maratiozés, militairen en burgerpersoneel naar Afghanistan willen sturen. Die moeten dan politiemensen gaan trainen. NOS-verslaggever Peter Tevelde Velde, die de inzet in Afghanistan... volgde en gaat volgen, mocht het zover komen. Goedemorgen. Hoe groot is de kans dat die beslissing vandaag gaat vallen? Nou ja, het kabinet wilde pas een uh, besluit nemen op het moment dat, er, uh, dat het er zeker van is dat er een Kamermeerderheid is. Uh, nou ja, de verhalen die we horen uh, is dat er een hele krappe meerderheid nu is in de Tweede Kamer die die missie steunt. Uh, en dus uh, kan het kabinet hiermee verder gaan en zullen ze dus inderdaad vandaag het uh, besluit wel nemen. Het is de bedoeling dat Nederlandse uh, mannen en ook vrouwen naar de provincie Coendoes gaan. Hoe is de situatie daar? Ja, die is niet al te best. Um, eigenlijk heb je vorig jaar een kentering daar gezien... en is het, um, is het van een hele rustige provincie geworden... tot een, tot een provincie waar uh, nu het ene incident na het andere is. Um, om een voorbeeld te noemen. Ik had gisteravond contact met een Nederlandse militair... Die in die, in die periode 2004, 2005 ook in Kunduz is geweest... want Nederland heeft daar al een geschiedenis liggen. Uh, Nederland is eerder in het noorden geweest... nog voordat de Oeruzgan missie er was. Uh, en hij vertelde nog, nou, in die periode reden we gewoon rond daar... En, uh, met twee jeeps en uh, een man of acht. En dat kon allemaal, want er, er gebeurde daar nooit wat. Nou ja, Nederland is daar weggegaan. Uh, Nederland is naar Oerenskant gegaan, naar het onrustige zuiden. Uh, en toen zijn anderen daar gekomen, onder meer uh, uh, veel Duitsers. En de Duitsers zitten nu in Koenders met een man of uh, 4000. Ja. En uh, Duitsers wilden ook altijd in het rustige noorden blijven. Wilden niet naar het zuiden toe. Wilden niet, uh, vooral niet in een vechtmissie uh, belanden. Uh, maar dat is heel erg uh, gekanteld vorig jaar. En, uh, en sindsdien lopen de Duitsers op heel veel verliezen. Uh, en is er gewoon veel geweld daar. Ja, uh, Duitsers hebben heel veel doden te betreuren en Angela Merkel, bondskanselier, heeft ook al gesproken, echt van een oorlogssituatie. Het was groot nieuws in Duitsland dat ze dat woord noemde. Ja, en dat was uh, zeer opmerkelijk. In Nederland heeft bijvoorbeeld nooit gesproken over... Uh, dat wij in oorlog waren in Oeruzgan. Uh, uh, maar Merkel heeft het inderdaad wel gezegd. Uh, en dat, we, dat gaf wel aan hoe, uh, hoe de situatie is gewijzigd. Kijk, in 2008, hè, toen Nederland net twee jaar in Oeruzgan zat... Uh, toen ging het erom, de hele discussie... blijft Nederland nog langer tot 2010 of gaat Nederland er weg? En als Nederland er weg gaat, is er dan een opvolger binnen de NAVO? En toen werden de Duitsers onder meer genoemd. En uh, de Duitsers zeiden... nee. Wij willen helemaal niet naar het zuiden, ja. want daar wordt uh, gevochten. En uh, dat willen wij helemaal niet. Wij willen gewoon in dat lekker rustige noorden van Afghanistan blijven zitten. Nou ja, dat hebben ze geweten. Hoe zit het dan daar in Kunduz straks? Mochten de Nederlanders naartoe gaan, uh, vallen ze dan onder de Duitsers? Ja, geloof ik. En dan moeten ze daardoor beschermd gaan worden? Uh, ja, dan zullen de Nederlanders onder uh, de Duitsers vallen. Uh, want zij leiden uh, de provincie. Nou, kijk, wat het kabinet wil... Uh, en we weten natuurlijk nog niet de details van, um, uh, van het kabinetsbesluit... Uh, is dat er trainers die kant op gaan... maar dat er ook militairen die kant op gaan. En die militairen zullen ook voor bescherming zorgen. Uh, daarnaast wil Nederland de F-16 houden... Uh, en, en dan in het noorden van Afghanistan uh, stationeren... zodat die ook ingezet worden, kunnen worden ter uh, bescherming... Want uh, dat is wel een punt. Nederland wil wel graag dat als je eigen mensen uh, ergens naartoe stuurt... Uh, moeten we ook in principe zelf zorgen voor uh, de beveiliging. En, uh, en daarom uh, wordt het dus ook zo'n grote groep. Ga je niet... Slechts 50 trainers die kant op sturen. Maar stuur je dus ook eenheden, militaire eenheden mee... om ervoor te zorgen dat die trainers allemaal zelf beveiligd worden. Ja, en nu is er een discussie ontstaan tussen de twee grote politiebonden. De ACP zegt, je moet wel degelijk gewone politiemensen naartoe sturen... want het gaat om civiele politiestructuren die je moet gaan opbouwen. De NBP zegt, laten Marachet C dat nou doen... want op één trainer gaan al zes... Zes militairen mee, dus dit is sowieso al geen civiele missie meer. Wat vind je daarvan? Ja, dat, dat klopt. Uh, maar kijk, wat Nederland de afgelopen jaren in Oeruzgan uh, vooral heeft gedaan... Uh, ook met training van, um, uh, van Afghaanse politieagenten... Uh, was eigenlijk beide, uh, werden zowel leden van de uh, Marseuse die kant op gestuurd... als uh, gewone politieagenten die kant op gestuurd. Dus ik denk ook dat je hier wel in een mix komt te zitten van, uh, van beide. Dus, uh, uh, maar dat hangt natuurlijk helemaal af van de invulling... die het kabinet uiteindelijk gaat geven aan uh, deze uh, maar zoals het er nu naar nou uitziet... Uh, uh, ja, ze zullen beide bonden... Uh, uh, zullen krijgen wat ze willen. Namelijk uh, margec die die kant op gaan... en een gewone politieagent. Omdat wat ze wel natuurlijk willen met het, de Afghaanse politie... is dat het uh, uh, agenten worden die gewoon in de wijken... in, in de buurten kunnen opereren. Dus inderdaad uh, buurtpolitie willen ze opzetten. Uh, mensen die... Uh, uh, wijkagenten. Uh, dat soort lui. En dat... dat betekent wel dat de gewone politie een groot deel van die taken hier in Nederland heeft... en dus ook voor die training zou kunnen zorgen. Ja, goed. Nou, je zei het al, de details moeten nog bekend worden. Misschien vanmiddag na het kabinetsberaad. Peter Tervelde over een eventuele nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht Met Gert Kluk. Bij de bestrijding van de brand bij chemiepak in Moerdijk lijkt veel te zijn misgegaan. Dat baseert het AD op gesprekken met bronnen rondom de brandweer in Moerdijk. De eerste wagen van de vrijwillige brandweer arriveerde op tijd, maar de tweede liet lang op zich wachten. De bevelhebber daarvan moest van ver komen. Ook is het Moerdijkse brandweerkorps niet goed toegerust voor een chemische brand, schrijft het AD, want daarvoor is schuim nodig. Trouw heeft gesproken met twee hoogleraren die waarschuwen voor de impact van de brand. Eindeloos veel stoffen konden met elkaar reageren kunnen giftige dioxines zijn ontstaan. En dioxines zijn niet alleen kankerverwekkend... kunnen vooral ook bij mannen de hormoonhuishouding verstoren. Ook lood kan veel kwaad berokkenen. kan zelfs in kleine hoeveelheden het leervermogen van kinderen aantasten. Goh, volgens de wetenschappers kwam de geruststelling... dat er geen gevaarlijke stoffen te meten waren... wel erg snel naar de brand. Trouw schrijft ook dat het een raadsel is waar de gifwolk is gebleven. Als het geef niet is neergeslagen, is het misschien het land uitgewaaid. Brandweer in Zuid-Limburg had een heel ander probleem. Gisteravond is het overspoeld met meldingen van wateroverlast, schrijft L1, regionale omroep. Vooral in nut, Valkenburg en Faals waren wegen onder water gelopen. Door de ingetreden dooi hebben riolen en beken moeite om de enorme hoeveelheden smeltwater te verwerken. De websites van Belgische kranten wordt de waterstand in Wallonië in de gaten gehouden. De rivier De Leffe is al buiten haar oevers getreden door regen en smeltende sneeuw. Laatste nieuws op de website van de standaard. Daarin staat dat in bijna heel Wallonië het waterpeil afgelopen nacht op alarmniveau heeft gestaan. De Maas is een uitzondering. De toestand fluctueert daar volgens de krant tussen het normaal en het. Voor alarmniveau. Over de situatie in Limburg hoort u zo dadelijk meer dit radio Journaal. In de Britse media dan opvallend weinig over de versterkte beveiliging op het openbaar vervoer. De terreurdreiging zou zijn toegenomen. Wel heel veel foto's en filmpjes van het nationale cricketteam Dat won vandaag de Ashes, een van de oudste sportklassiekers ter wereld. De cricketers van Australië en Engeland strijden elke twee jaar om deze trofee. Engeland heeft dit jaar met 3-1 gewonnen. Het is zelfs zo bijzonder dat The Guardian de winst op de voorpagina heeft huis staat. Een stijlvolle winst voor de Britten, al dus de krans. Sky News heeft een filmpje op de website staan met juichende mannen. Allemaal gekleed in smetteloos wit. In twee Amerikaanse overheidsgebouwen in, Ameri in Amerika dus... zijn bompakketten in de vorm van een boek bezorgd. Dat meldt CNN. Twee mensen liepen lichte brandwonden op aan hun vingers... bij het openen van de pakjes... Volgens de politie was er een korte flits en rook te zien en stonken naar zwavel. Volgens een radiostation in Washington ergerde de afzender van de pakketjes zich aan borden langs de snelweg, waarop mensen worden opgeroepen om verdachte activiteiten te melden. Volgens de Telegraaf zijn huishoudens dit jaar het kind van de waterrekening. Torenhoge aanslagen van waterschappen krijgt u op de deurmat. 3% gaan de huishoudens gemiddeld meer betalen. Gezinnen in het waterschap Delfland en eenpersoonshuishoudens in de Peel en de Maasvallei betalen het meest. Zij gaan respectievelijk 8,5 en 10% meer waterschapsbelasting betalen. En Utrecht krijgt een mega IKEA, meldt RTV Utrecht. Gisteravond gaf de gemeenteraad groen licht voor de uitbreidingsplannen van de woonwinkel. Maar 17.000 vierkante meter oppervlakte, daar kan niet alles in. En in de nieuwe plannen wordt dat 40.000 vierkante meter. En om de mega IKEA bereikbaar te houden, wordt er een nieuwe weg aangelegd. Straks na acht uur meer over het beperkt mogen vliegen van de trauma helikopter. Vrijdagmiddag Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam. De nieuwe voorvrouw van GroenLinks, Jolande Sap.